De diepe staat Nederland, wat is, dat? Definitie. Een groep van personen op, belangrijke, sleutelposities die als een systeem onderling aan elkander zijn verbonden inclusief de media en waarin loyaliteit een belangrijke factor is. De gevestigde orde van de macht die, onderling, verbonden al dus gezegd het kartel vormen binnen de staat die het maatschappelijk debat controleren. Men past, selectief, de mensenrechten en internationale verdragen toe, dit alles in het, voordeel? van de handelsbelangen van de staat. De feitelijke machthebber heeft een modelsysteem opgetuigd waarin vooraf, selectief wordt beoordeeld wie, wel, en niet wordt toegelaten. Dat doet men op de manier van buitensluiten, of, der, mate, regels en eisen, stellen waar geen diepe kritiek op hun belang wordt toegelaten. Men werkt vervolgens met een subsidiesysteem met toepassing van subsidiedwangbuis aan de deelnemers. Te, veel, kritiek uit en wil dus inhouden, geen, subsidie. Dat voorafkiezen om personen of NGO's buiten te sluiten noemt men ook als racisme. Het is extreem onwetenschappelijk en crimineel.